Gemeenten die te weinig asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een huis helpen, moeten een boete betalen. Dat staat in een conceptwetsvoorstel van minister Plasterk. Op dit moment zitten meer dan 13.000 mensen die recht hebben op een woning, nog in een AZC, omdat de gemeente ze nog niet heeft kunnen helpen aan een huis. Zolang ze in een AZC zitten, betaalt het Rijk alle kosten voor de opvang. Het kabinet wil gemeenten nu voor de kosten laten opdraaien, om ze zo onder druk te zetten om deze vergunninghouders sneller te huisvesten. De Indonesische president Widodo heeft een reis naar Australië afgezegd vanwege de onrust in Jakarta. Daar gingen gisteren tienduizenden moslims de straat op vanwege een christelijke gouverneur die de Koran beledigd zou hebben. Bij de rellen vielen één dode en verschillende gewonden. Duizenden agenten zijn op de been om de orde te handhaven. De politie op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba heeft al jaren een integriteitsprobleem. Dat staat volgens Trouw in een rapport van ex korpschef Bouwman van de Nationale Politie. Dienstauto's op de eilanden worden privé gebruikt en er wordt onterecht overwerk geschreven en uitbetaald. Het rapport komt op een opmerkelijk moment naar buiten. Bouwman ligt zelf onder vuur vanwege de geldverspilling bij de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. Nederlandse websites zijn slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Mensen met een visuele beperking gebruiken speciale brailleapparatuur of tekst-naar-spraaksoftware, maar in veel gevallen doen websites niet genoeg om toegankelijk te zijn voor deze groep, blijkt uit onderzoek. De helft van de sites is slecht te bedienen met het toetsenbord, terwijl blinden daar juist afhankelijk van zijn omdat ze de muis niet kunnen gebruiken. En dan het weer. In de ochtend bewolking en buien. Maar de komende uren wordt het vanuit het zuidwesten droger... en breekt ook de zon door. Daarna opnieuw buien. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Kedit van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En uh, ja, sorry, ik ben even van de appel. ik zit te wachten op een. Ja, ik zit te wachten wow. op een jongetje. Wat nou? Hoe is het met het jongetje? Goed, Toobak Leeft, fijne toestel op aanstaan. Oh, fijn dat we er weer zijn met ja. Tweeën, waar is Mark? Ja, ik heb geen idee. Verdorie zitten die gasten van Toobak Leeft en nou alweer. Ja, zeker. Ja, is prachtig jongens, dit, alles komt samen op dit moment. Echt, alles komt samen? wel niet helemaal. Iedereen komt samen, want. Wie is er niet? Sorry, we moet het altijd even voor het spelelement. Ik het even laten horen. Wie is er niets? Echt. Degene die vorige week zo ontzettend een troep ja, van gemaakt heeft. Ja, van echt de schande. schandalig gewoon. Had zijn stoel in aangeschoven en zijn molingdurk niet teruggeklapt. En zijn microfoon... Uh, en er lag een krant. En een krant lag er ook nog. Echt. Dit is fout. Echt ja, is volstrekt ja, nee. onjuist. U gaat niet door naar de volgende ronde. En u begrijpt, we hebben de regel gewoon uitgegooid. Ja. ja, nee, de, de, de, hij mag niet meer terugkomen. Nee, gewoon. dat kan hij echt vergeten. Nee. Hij ja, stond... Ik was blij dat ik er niet was. Nee, je kan <laughs> me voorstellen. Joh. Het was een hengstenbal vorige week. <laughs> ja. Nee, vorige week was jij er niet. En vorige week zaten Marcus en ik alleen. En we kregen daarna nog even een mailtje dat we er een, een rommeltje van hadden gemaakt. Nou, het spijt ons zeer. Dat gaan we niet sorry. Ja, ik zal uh, wassen en strijken. Ik zal alles straks weer aan de kant uh, zetten. Ja, Zeker maar kijken. je hebt nu een toeziend oog. Ja. Vermoedelijk oh, oog. Ja, dus dat, dat is het we wel... Nou, uh, ja. Misschien scheelt het. dat. Maar, maar scheelt ik, heb, ik kan me niet herinneren dat ik ooit jullie stoel heb op, aangeschoven of zo. Nee. Dat soort dingen. Nee. Ja, het nou. is misschien we ook wel beter dat uh, Goedemorgen, Zandwoord het gewoon vanuit. Hier komt, kunnen zij toezien hoe het, het allemaal toegaat. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Het is uh, Het is 5 uur over 8. Een dag vol gebeurd. Dus ik zat alweer mee te kijken wat er in Turkije allemaal niet aan de hand is. Ik dacht dat ik het allemaal begreep. Maar nu, ja, het IS is natuurlijk ook bijna weg. En nu gaan ze weer die Koerden lastig vallen. Oh. En weer een ander met de PKK. Oh, joh, ik snap er echt helemaal niks van. Maar het IS heeft gelukkig gezegd vandaag dat zij die bomaanslag gisteren hebben gedaan. Want ze dachten even dat het iemand anders weer was. En dan wordt het weer nog ingewikkelder. Ja, ik snap het ook allemaal niet. Precies. Nee, het is, het is ijselijk moeilijk. Het uh, uh, komt steeds dichterbij. Volgende week weten wij het. Wie is de president van Amerika? Ja, oh. Ik vind het wel spannend, hoor. Echt en ik krijg steeds meer van die slechte filmpjes... ook van mensen die allemaal slechte dingen zeggen... Ja. over de Clintons en dat het terecht is dat zij het niet gaan worden. Want het is ook allemaal één groot complot. Ja, het is wel één groot complot. En ik, ja, ik vind, het is naar zo'n niveau gedaald. en ja. Hillary Clinton deed in het begin... moesten deze daar nog een beetje lacherig over... nou, daar heb je hem weer IPM met zijn stomme opmerking en vragen... Maar, een hij krijgt maar, nu, maar nu, nu doet ze hetzelfde ook. Nu gaat ze ja. ook allerlei doomscenario's vertellen. Stel je voor, als Donald Trump nou president zou worden. Nou ja, en ik, denk ja. Ze, ja ik weet niet meer wat er nou precies gaat gebeuren. Ze heeft zich verlaagd tot zijn niveau ja. eigenlijk. Ja, dus en dat is niet, niet juist. Niet inhoudelijk, nee. uh, alleen maar vormgeving en uh, dingen uit het verleden tevoorschijn halen. Er was het ook niet deze week dat de uitzag was van de mooiste uh, natuurgebied in Nederland. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En de wadden waren erbij. Die had ik al Het is ook ja, armoede in de natuur. Kunnen we het gewoon niet wat huis bouwen? We hebben buizen tekort gewoon snel weg. Ja, dat is waar. Ja. We hebben een bril toch voor 3D-bril voor natuur te genieten. Oh ja, ja. ja. Maar Alles ja, het blijft natuurlijk wel zo. We moeten wel bloemetjes en bijtjes hebben en zo. Ja, dat is Want, uh, we de, hebben de Astro, nog Astro, Galaxy noemen. Tour en Major. Hier bij Toebok leeft. Goedemorgen. You The streets of your hood is your power Stick to the simple Asteroid Galaxy Tour. Ik zit even, kijk, uh, wie zit er allemaal in? Onder andere met de Lindbergh. Hé, hey, zou de familie zijn van Charles Lindberg? Dat huh. zou maar kunnen natuurlijk. Oh nee, Lindberg komt bij de Amerikanen. Maar goed, ze kan verhuisd zijn. Dat zou kunnen. This is what you got hier in de zaterdagmorgen. Uh, en de uh, er, um, Asteroid Galaxy Tour. En ik heb geen idee of ze nog op, uh, op een toertje zijn geen idee. Geen idee nee. Dat, maar dit is heel vinden. oud dit, Dit Top? is echt bijna tien jaar oud, denk ik. Ja, langer nog voor mij. Was ik, was ik uh, echt uh, huh? in mijn jeugdige fruitige jaren. <laughs> Dat denk je maar. Ja, 20, 25 jaar. Jij bent echt nieuwsgierig hoe oud dit is. Ja. Uh, ik, ik schrijf even mee. Je, je... schrijft even mee. Hoe heet de, de Galaxy? Galaxy, Alex, uh, Galaxy, Galaxy. Nou, komt zo een De Asteroid Galaxy Tour. Kijk, dit is een uh, plaat uit 2007 of 2008. Ja, maar dit nummer zelf. Of het is een remake, weer een remake, het kan. Oh, dat zou kunnen. Dat weet ja. Daar ben je meer van op de hoogte. Ja, als zeker. Het, het heel komt oud is de uit de tijd van een groep Sportivo en zo. Dat echt uit die tijd. Uit de jaren zeventig? Ja, echt. Ik dat gevoel heb ik. Goed, nou, ik heb een opmerkelijk nieuwtje. Nou, Wel heel dan. leuk. <laughs> ik vind het echt wel heel grappig. Er dus, uh, zouden uh, wat agenten... Dat was een grapje van een collega waar agenten in Rotterdam aan meewerkten. Heeft het geleid dat een veroordeelde man zijn zelfstraf van 111 dagen alsnog moet uitzitten. Want een collega van de man vroeg aan de agenten om hem zogenaamd op te pakken. Nou, zij wilde niet onsportief zijn. Besloot dus die collega voor de grap aan te houden. Toen de man te horen kreeg dat hij werd aangehouden, begon hij te huilen. Ah oh nee. En dat veranderde niet toen de agenten hem vertelden dat het om een grap was. Ja. Dus dat hij zo zat te huilen, hadden ze dan van: Nou, dat is raar, we gaan toch even kijken in het systeem. En wat bleek: hij stond gesignaleerd voor maar liefst 111 dagen gevangenisstraf. De lol was er toen wel vanaf. De, ja, de man is aangehouden en overgebracht naar een gevangenis. En uh, de, ja, de politie wilde niet zeggen waar hij voor veroordeeld was. Ja, ja. Het is, toch, het is wel ernstig dit hoor. Hij heeft de hele tijd met een schuldgevoel rondgelopen. ik denk, oh shit, straks, straks pakken ze me. En toen pakken ze me en toen, toen brak je gewoon. Nee, want vaak, uh, als je, uh, nou, meestal zijn er mensen die hebben dan, dan moeten ze zich melden of zo. doen ze het niet. En eigenlijk is, zijn er te weinig mensen om dat allemaal te regelen. Dus eigenlijk uh, komen ja. ze dan op dat moment nog even mee weg. Maar ja, nu ja. was die echt de hè? Echt, oh. dat ze, ze trokken er met z'n allen op uit. Ja, ja, ja, ja, ja rustig. ja. En, ja. Nou ja, het was gewoon een grap en uiteindelijk bleek het dus een echte crimineel te zijn die nog 111 dagen de gevangenis in moest. Ja, nou, is dat heb je echt een probleem hoor. Nee goed, het politieapparaat hier in Nederland is ook echt een uh, ontzettende grote troep. Ze zijn nog steeds aan het oplossen op en het schijnt het van de steur. En nog een andere, uh, iemand die had een feest gegeven in een uh, residentie. Deze bij de week? Ja, dat stond oh. in de krant. En uh, Van de Steuren, die man die altijd van onbeschrijdelijk gedrag uh, ja. is. Hij heeft er nog niks fout gedaan. Hij heeft alles, alles goed geregeld. Eindelijk. Al. Eindelijk uh, is er iets gevonden over hem. Oh, het is uh, een mens. Ja, het is... Uh, <laughs> en nu hebben ze dus ergens uh, een feestje gehad. De kosten van ons, belastinggeld. Wat? En er hoeven ze ook nog geen huur te betalen. En dat, dat vind ik dat wel weer prettig. Natuurlijk, dat ze geen huur hoeven te betalen. Dat moeten we dan ook allemaal met z'n ophoesten. Maar eigenlijk is dat helemaal niet gepast om feestjes te geven. Eerder waren al bekend uh, champagne, ontbijten en zoiets van uh, politieagenten die ergens verbleven in een duur hotel. Dus ik weet niet hoe lang het lijstje gaat worden... maar dit is niet echt een goed voorbeeld natuurlijk... van hoe nee. de politie in de maatschappij moet gaan staan. Nee, ik vind, hier moet, me... moet een referendum overkomen. komen. Een referendum. Ja. Ik vind, en moet die dan wel geaccepteerd worden... of moet gewoon daar weer eindeloos lang over gepraat worden... en dan ja. toch, het komt niet zo goed uit... We schuiven het aan de kant. Maar we zetten wel ergens in het verdrag... dat we er wel over na hebben gedacht. Dat ja, ja, die mensen ja, die tegen hebben gestemd... Toch nog een gevoel hebben van, we hebben wel naar ons geluisterd. Ja, zoiets. Zoiets. Hoor, zoiets. Wordt, wordt wel lastig, contract hoor. Rutte, oh. echt, had daar vanaf het begin af aan gezet. We hebben het over de Oekraïne-verdrag. En toen had in het begin gezegd: joh, het is hartstikke leuk dat jullie stemmen. Maar waarschijnlijk hou ik geen rekening mee. Want ik heb veel meer verstand van politiek dan jullie. Zo is het. Hartstikke idee. Een beetje wat bij de popronde in 2015 uh, het goed deed, dan weer lang. David en the Dutchman. Walks to the room Langdradig. En lommerig. Tobak leeft. In deze election is het over wie de the heeft om onze kinderen voor de volgende vier of or jaar van hun leven te And En ik ben hier vandaag. Want in deze there is er alleen één persoon. die you niet meer I'm Ik vandaan de zanger is Leon Windham. En ze hebben een tijdje aan gewerkt. En het album heet... Ja, hoe heet het album? So Long Forever. En ze hebben er een aantal jaren aan gewerkt. En dit is dus uh, het singeltje wat er uit vandaan kwam. Het is uh, de zaterdagmorgen loopt alweer tegen half negen. Het is langzaam licht. Het is eigenlijk half tien ook, hè? Het is eigenlijk half tien. Ja, oh, ik voel het toch wel een beetje, hoor. Eigenlijk denk ik van, nog een half uurtje ben ik klaar. Ah oh, hey, ja, ja. Gek eigenlijk heb ik het helemaal weer geaccepteerd... Ja, we, er, en, we zitten er alweer helemaal in. We zitten er helemaal weer in, ook, het is helemaal klaar. Ik vind het ook wel lekker. Gewoon dat het uh, dat al zo weer vrij vroeg licht is. Nou, eh. Uh, uh, ja, ja, toch? Uh, ja. Ja, nee, ik moet, ja, precies. Je ja. moet toch blijven rekenen. Althans, na zoveel jaren uh, moet je nog uh, steeds nou, Het is het heel vroeg donker nu, hè? Dat is wel zo, ja. Om een uur of uh, vijf begint het echt heel donker te worden. Dat je denkt, van, nou, ik ga naar huis. Ik ga naar huis, ik ga, naar huis. Ik ga nog een balletje eten. Nou goed, het is uh, bijna weer tijd voor. Hey, ja. Voor Sinterklaas. Ach, achter de telegraaf gooit er nog even een schepje bovenop. Die heeft iedereen opgeroepen. Stuur je favoriete foto van Zwarte Piet van Pieterman Krecht. Stuur dat oh. even op. Om nog even te laten zien. Het is maar een kleine groep in Nederland die er, gewoon, die, er, die, er, die er tegen is. En eigenlijk moeten we daardoor alles gaan aanpassen. Nou, ik zeg al wekenlang: ja, klaar. Ja, ik, ik, Sinterklaas, ik ook, joh. Ik ben helemaal klaar met die discussie. Maar ik, ik had het ook al zo van laatst dat ik zag van... Had ik ooit geliked, een jaar geleden. Ja. Van, dus ik ben ook al voor de droppieten. Je had kaaspieten. De ka droppieten. Ja, okay. die zijn ook zwart. Ja, ik ben. Ik ben schoorsteenpieten vind ik een goed idee, joh. Ja, hoor. Gewoon veegpiet. Ik bedoel, ik heb een beetje zitten lezen waar het vandaan komt. Het is ooit een verhaaltje geschreven hoor, door uh, Jan Schenkman in 1850. Over uh, Sinterklaas met zijn knecht. En daar is alles op geschoeid. En eigenlijk na de oorlog zijn er knechten bijgekomen. Meerderen. En onder andere heette die dan gewoon Piet. Uh, Pieterman knecht. En daar is dus ja. Zwarte Piet vandaan gekomen. Dus uiteindelijk denk ik nu dat we zeg maar... Zwarte Piet wordt veegpiet. En uiteindelijk moet Piet eigenlijk ook weg. Want Piet verwijst weer naar een donkere man. Die hulpje was. Dus uiteindelijk moet het worden uh, uh, veeghulp. Nee, kan ook ja. niet. Want hij veegt niet. Dus dat is onduidelijk. Dus uh, uh, uh, uh, vrijwilliger. De, de, de hulp van Sinterklaas, zoiets moet het worden? Daar moeten we naartoe, denk ik. Nou nee, ja, goed. Voor 1850 zijn er zelfs ook verhalen bekend. dat er een zwarte Sinterklaas was, een boeman. die dus kinderen echt te stuipen over jou, op het lijf joeg. Ja. omdat ze moesten luisteren. Dus het verandert de hele tijd. En dat we nou toevallig. plus minus 50 jaar een beetje vast hebben gehouden aan, dit, uh, aan deze cultuur. dat is bijzonder. Maar ja, de maatschappij vraagt nu om een verandering. En gaat erin mee? En geniet van het, het vroegere. Maar ik denk dat kinderen heel flexibel zijn. Ja, ja ik zit hier ook een stukje inderdaad te, te, te, te, te bekijken... over de symboliek van het Sinterklaasfeest. Ja. En dan zie je ook van... ze zijn samen een reële, reële weergave van de werkelijkheid... zoals wij die alle kenden. Met het goede en het kwade. Het licht en het donker. Ja, kijk, en dan zeggen we weer van... hoezo is een Zwarte Piet... Uh, het donker en het kwade? Het licht en het donker, ja... En, uh, en dan zegt ja. ze ook van het uh, stout zijn en tegen de regels gaan soms ook nodig en dat, ook dat zien we terug in Zwarte Piet wanneer hij achter de rug van Sint om gekke dingen loopt te doen uh, dus, uh, ik, uh, ik ja, weet nou niet nou of we daar Sinterklaas voor moeten gaan gebruiken het, het, het goede en het, het, het kwaad ja. en dan een Zwarte Piet gebruiken omdat het het kwaad is Oeh. Een beetje ja. oud uh, verhaalt hij dit, volgens mij. Ja, dit zeker. Het ja, ja, dus, uh, dit, dit is wel een apart. Uh, ja, nou goed. Uh, ik denk gewoon dat het uh, moet veranderen. Maar goed, uh, we moeten er gewoon over ophouden. Wanneer komt hij eigenlijk hier in de. In, uh, uh, de 13e? Zondag, de dat 13e. Is dus dus volgende week zondag. Volgende week zondag. En dan komt hij om 12 uur. Uh, of tussen 12 en 2. Zo'n beetje aan. Oké. Okay. Om twee uur is hij in het dorp of zo. Oké. Okay. Ja, we hebben, we hebben het wel uh, genoteerd. Ja, oké. Okay. Ik heb het nog niet gezien in de Zandverskrant, maar dat is vast de volgende aflevering die dan daar te vinden is. Ja, door. ik heb het wel gezien, hè. Oké, okay, nou, ik nog niet gauw. heb heb het nog niet helemaal goed doorgelezen waarschijnlijk. Nou, zo is het ook weer. Toe bocht leeft, fijn dat u luistert. Muziek op de zender. Om dezelfde tijd een je gewoon even rustig muziekje hebben om lekker wakker te worden. je denkt, oh, wat een herrie allemaal nou. Dan doe ik gewoon even rustig pianomuziek en dan komt het allemaal goed. <laughs> En dit is een van die voorbeelden, Game Show van Tudor Cinema Club hier in de zaterdagmorgen. Vorige week uh, was ik samen met uh, meneer uh, Marcus, uh, dat was de hengstebal. En vandaag ben ik weer met de vrouw des huizes, Jolande. Uh, de vrouw des huizes. De vrouw des huizes, Oeh. die even toezicht dat er geen rommel gemaakt wordt. Nee, wat verdriet. dat kan niet hoor. Ja, maar dat is natuurlijk wel niet zo slim. Ja, ja, ik krijg helemaal uh, weer terug. Ik heb een zweepje bij me. Ja? Ja hoor. Een dus, uh, zweepje? Een zweepje. Een zweepje? Ja, want nee. ik moet jullie natuurlijk... Uh, Voortjagen, dat jullie alles opruimen. Een zweepje nog wel. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, oh, ja, Oh, heerlijk. Oh. Nou, zet goed. je scherm recht. Ja, Denk erom. Zet je scherm recht? Ja? Je beeldscherm. Oh, beeldscherm, sorry. Ja, zet je ik, scherm recht. Ik, uh, ik dacht, je, je mening of zoiets. Zet je mening recht. Nee, oh, gek. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, want de, ja. we hadden het ook over Sinterklaas. Die komt dus aan de dertiende. Ja. Maar wat ik ook eens dus, uh, wilde zeggen. Ik was gisteren bij de Bruna om uh, te kijken voor kaartjes... voor die, uh, dat Sinterklaas-spektakel in de Korverhal. Die gewoon... zijn gewoon hartstikke uitverkocht, die kaarten. Echt waar? Ja. Als je me nu. <coughs> ja, want ik had ook van iemand... die had ik zelf van kunnen jullie kaartjes kopen... voor uh, de arme kindjes en zo. En dan... Uh, uh, ik had zo van... nou, dan lagen, lagen ze achter de balie of zo. Of, ja? hè, dat, want ze wilden voor 100 kinderen of 50 kinderen kaartjes regelen. Dat gaat dus helaas niet. Maar oh ja. die, die wil zeggen, dus als kinderen nu zeggen... onverwachts nog naar Sinterklaas willen, dan gaat dat niet. Naar uh, na, na het spektakel niet. Dan moeten ze ergens anders een spektakel op gaan zoeken. Nou ja. Ah, het is jammer. Zeg, ja, het is, het, het is toch een sporthal. Dus ik denk toch dat er heel wat kaartjes... Uh, of ze moeten er wat bij drukken. Ja. Uh, ik zou zeggen de illegale markt. Uh, kijk eens op Marktplaats ja. of... Uh, <laughs> Even inschuiven. Ik heb ja. een kaartje. Ja, Zij er zijn twee ja, maar die kaartjes en die worden dan twintig of zo. Ja. <laughs> die ja, heeft gewoon al die kaartjes gekocht. Ah, oh, die heeft er een handel van gemaakt. Ja, Kijk is. uit, ja. ticket service Is dat wel de echte? Kijk, is naar het wel het de echte? Ja. Kijk naar het slotje boven in de hoek. De berichten. Oh, oké, laten we meteen maar doorgaan naar de Zandvoortse berichten dan. Uh, ik had, vorige week had ik al een beetje begrepen... dat het niet <tus> helemaal duidelijk is wat er nou precies moet gebeuren... bij dat, bij dat uh, uh, noem je dat, Watertorenplein. Oh ja. Dat is echt wel verontrustend als je dat allemaal zo leest. Ze hebben waarschijnlijk niet helemaal de test goed door, uh, doorgevoerd. Het is niet helemaal uh, volgens de regels gegaan. Uh, dus het, het uh, springtij architecten zou het eigenlijk moeten gaan doen. Dat was de grote voor... Uh, de, de, ja, de, de, die, daar is het meest op gestemd. Daar is het meest op gestemd. En nou zeggen ze misschien van die stemming is vals. Dat hebben ze van Trump geleerd. Ja. De is vals. Ja, en uh, het, het lijken hele kleine huisjes, maar de omwonenden zeggen dat zijn helemaal geen kleine huisjes zijn. zijn echt gigantische huizen daar met rode daken. En van veraf lijkt het klein, maar ik zit er straks tegen een muur van, uh, van dingen aan te kijken. Gewoon. Ja. Dus die zijn dan echt nou, uh, zwaar verontwaardigd, de buurtbewoners. En verder, uh, de andere architectenbureaus uh, die mee hebben gegaan, die, die, die laten er niet bij zitten. Er gaat echt een flink onderzoek komen. Ja, en er staat een ingezonde brief in de krant, ja? en die zegt ook van. Uh, Graag wil ik even reageren op de architecten. Ze hebben alle drie vrijwillig plannen ingediend. De BS, AG en Springtime met de wetenschap dat uiteindelijk één plan zal uitrollen. Nou, springtijgen worden met zijn dat prachtige ontwerpen... laat bloeien. Het, het lijken of die anderen jaloers zijn met de verhaaltjes in deze krant. Kom op, heren, pak je verlies en ga verder. Ja, maar dat toch vind zo... ik leuk in gezonde brieven. Ja, maar toch zo schijnt het niet helemaal te werken... want er zijn meer fout in de tekening gevonden. Onder, onder andere lees ik iets over een waterpomp... die zit ergens onder de grond. Ja, maar kijk, en dat, naar de dat, zijn, tekening... dat zijn details. Ja, maar is ja, dat schijnt dat er heel veel details... Daar niet goed over nagedacht zijn. En dan moet dus het plan weer aangepast worden. Maar wij hebben dat alleen gaat maar gestemd. Er... Ik heb ook gestemd voor de Rode Huizen. Maar ik heb helemaal niet gekeken hoe het er precies uitziet, waar nee. de waterpomp zat. Daar heb ik echt niet naar nou, Schenna, gekeken. Het die twee andere plannen dus daar wel naar hebben gekeken. Die hebben wel mee naar technische nou ja. zaken gekeken. Nou, dan dus kan die dat zijn geregeld eigenlijk... worden. Dan mocht Voor hun zetten we de waterpomp ergens anders. Uh, dat kan niet. Je dat kan, kan, niet kan niet de waterpomp. Zomaar ergens oh. anders. Dat zit op een vaste plek. Daar willen ze huis bovenop zetten. Dat okay. kan niet. Dus maar, maar we gaan verder met het standaard moet... nieuws. Ja. Dus ik ben streng. Oh, ja, je bent het, oh jij, het echt, jij bent echt een voorstander voor dit plan wel. Dus dat is wel Nee, nee hoor. Nee. Heb je de aandeling gekocht of zo? Ik heb geen aandeling. Oh. Ik heb ook geen huis gekocht. Nou goed, eh, opwonenden zijn sterkte. En eh, ja, mocht het eh, dan goed komen. Ja, je bent er stil van. Door de volgende Ja, Door. Nou steek ik door. Nou, ik ben van de, van de week of vorige week naar de Kroningsmessen geweest in de Agatenkerk. Op zaterdagmiddag. Nou, het was geweldig uh, mooi. Heel kort moet ik zeggen. En er was een heel lang uh, uh, toekomstwoord, hoe zeg je dat? Een welkomstwoord. Maar uh, het was uh, echt uh, ongelooflijk knap dat er echt zoveel koorleden zo in een relatief korte tijd is, uh, dit gedaan hebben. Dus het was een, een soort een kerk, kerk, een kerkmis van uh, Mozart. Die werd uh, ten tonele gebracht okay. met heel veel muziek, uh, heel veel uh, groot koor. Nee. Ja, Oké, okay, uh, de, de, zev ja, de, de zevende open uh, nationale Kanalenpellen. Ah. actie... is geworden door de vrouwen, echt, ja, heel veel vrouwen. Hè? Weer de vrouwen. Uh, van de twaalf prijzen die verdeeld werden, waren er uh, twee voor de man. En de rest ging allemaal naar de dames, oud- en uh, kampioen uh, van 2011. Uh, Willemijn Elsman uit Bentveld deed weer eens van zich spreken... En liet 27 andere deelnemers achter zich. In het begin deden ze nog redelijk met haar mee. Maar later ja, liet echt, ze had ze de voorsprong. Echt, ze was niet meer in te halen. God. Leuk. Dus uh, de vrouwen zijn erg goed. Dat betekent gewoon, ja, er is maar één recht voor de vrouw. Aarrecht. aanrecht. Ga ja, maar gaan halen, Ga jij maar even gaan halen, nou, Vrouw, ja. maar je gaat er wel van stinken. Hè? Dat oh, zou ik dingen. moet er ook even niet aan denken om ze mee te doen met zo'n wedstrijd. Nee. nee. nee het, is de, het is ook geen mannen-dingen. Vrouwen die zijn, beter met de fijne mee om motoriek, denk ik wel, toch over het algemeen. Het zou zijn. Daarom borduren vrouwen ook en mannen niet. Maar okay. ik heb nog een berichtje dat buurtbewoners opgelet. Er is in Pluspunt organiseerd in samenwerking met de gemeente Zandvoort... de wijktafels van Zandvoort. En aan die wijktafels zitten verschillende woonzorg- en welzijnorganisaties... die graag meedenken en praten over hoe er samen met de bewoners uit Zandvoort... zorg gedragen kan worden voor het langer zelfstandig wonen... En plezierig, veilig, et cetera. En het is uh, in maandag 7 november is, het in Noord, is Noord 2 aan de beurt. En dit is dus om van 1 tot 3 in pluspunt Zandvoort. Dus aanstaande maandag 7 november. En daarnaast heb je voor het centrum zelf, heb je op vrijdag 25 november van 10 tot 12 uur de blauwe tram. En, en Bentveld 2, de, 2 december in de Bodaan in Bentveld. Dus oh. er zijn nog drie uh, bijeenkomsten. Ga eens kijken. Oh, okay. Dat je Hartstikke. langer thuis kan wonen met je rollator. Ja. Yeah. Zeker. <laughs> Lange thuis worden. Wonen. Een beetje later. Ja. Goed. Uh, morgen is de rommelmarkt in de krocht. En, uh, nee, morgen. Oh. nee nou, maar ik zie. Uh, zondag 6 november wordt voor de eerste zandartse oh. rommelmarkt uh, okay. van dit seizoen in Theater de Krocht gehouden. En uiteraard uh, de Tweedehandse spullen. En uh, het gaat open om 10 uh, uur. En duurt tot vier uur. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Ja, dat zeg ik net. En tijd voor de muziek. Nederlands bent hier en Zie ik ze weer op die billboards voorbij komen. Dat ze weer eens een optreden geven? Je moet erbij zijn. Het is freaky man. Freaky shit gewoon. Bent My Baby. Remedy. Twee. Nieuw-Zeelandse band opgericht in Amsterdam. Een wereldstad. 2012. Dus het is nog niet zo heel erg oud. En dit is een van de laatste platen. Rabbity 2 hier in de zaterdagmorgen. Fijne toestellen op Amsterdam. En het is er bijna weer tijd voor natuurlijk... Ja, precies. Oh ja. schade ja. je trappel, Ja, Dit is Amalia. Een aantal jaren geleden. Ja. Dat nou, een denk ik Ik denk zo. dat hij gewoon echt uh, mee moet doen met de Voorstel van Holland. Wees ja, dit, dat stukje het, niet het, laten horen dan het, zo, het, zo, weet je wel? Ja, lachjes dat lachert dus Maxima die dag. Kon ik denk van, jezus mensen doen het maar. Ik vind het gênant. Ja, zag ze er zo uit? Ja, ik vond wel dat Maxima echt zo. je, je ze gaat er wel helemaal voor het he? gaat ze het hele leven lang horen. Ja? Nou ja, nee, nee. Nou. Puif voetjes. Trappel, trappel, uh, trappel. Eh, maar, Stop, nu weet ik het al. Ja. <laughs> Arme kind. <laughs> ja, je moet die tijd doorgaan. Ja, hou op. Nou goed, trippel, trappel, trippel, trappel. Hallo, ze wordt 13, toch? Uh, volgende. Ik heb voor mij wel ja, audio. Van, is die 13? Het is van 2003. Uh, ja, dan wordt het Ja, ze zijn van 2002. Twee, twee, twee zijn ze getrouwd. Het ziet wel heel groot, hoor. Ja, dan, uh, ja, dat ze dan nog zo zingt. Wat vond je eigenlijk van uh, Willem, Willem Lex... Oh nee, uh, sorry, onze koninklijke hoogheid... Uh, met die hoed op in uh, Australië. Ja, ja dat, dat, dat hoorde ik weer in Texas thuis, die hoed. Ja, ik, had, ja. ik, ik vond het wel, wel apart. En het ging in toespraak doen. En toen dacht ik van, hmm, dat vind ik vrij gesloten. Ik heb liever dat hij me afdoet, dan kan ik hem een beetje goed zien. ik vond hem zo, weet je wel, dan... Uh, krijg, als ik hem zo met die hoed op zie, krijg ik echt... Uh, yeah! Krijg ik, ik een ih uh, gevoel Een <laughs> ja. beetje. Uh, ik vond het niet echt charmant. Ja, nee. Heeft die, hij, hij heeft sowieso iets niet charmants, iets oncharmants. Heeft hij die. heeft een beetje een dik hoofd ook, vind ik zelf. Ja, dus uh, ja, gelukkig dat uh, onze koningin. Heeft gezorgd dat de nakomelingen wat zieliger zijn. Dat is waar. Zeg. De middelste is heel mooi. Ja, zeker weten. Als de mooie dame geworden. Ja, zeker weten. Ja, goed, zeker nog wat aparte berichten zie ik hier. Uh, huiswerkstaking Staking in Spanje. Spanje jawel. De Spaanse scholieren zijn vergeleken met veel Europese leeftijdgenoten slecht af. Ze worden echt opgezaald met bergen huiswerk. En dat is nu de oorlog verklaard. De ouders hebben zich verenigd. Dus er zijn echt organisaties van families met schoolgaande kinderen. De, de CAAPA. woensdag hebben ze dat bekendgemaakt. En als het actie niet helpt, wordt echt de huiswerkstaking in 2017 uitgebreid naar door de weekse dagen. Dit kan toch allemaal niet? Vroeger zei ze ook: van als jij uh, iets in de klas had gedaan. van ja, de juf, ik heb met het rietje gekregen. ja, dan, uh, dan krijg je thuis kreeg, ging, uh, kreeg je nog even een extra pak sla. gewoon. Zo werkt dat gewoon. Oké. Okay. Maar daar, daar zit dus. Uh, uh, Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... zit een 15-jarige gemiddeld 4,8 uur per week te leren. In Spanje is het 6,5 uur met uitschieters van ruim 10 uur. Zo. Dus het is echt aanzienlijk langer, want in Nederland is het dan 5,8 uur. Ook wel pittig. Duitsland slechts 4,7. En in Finland maar 2,8. Dus dat is niet eerlijk. We moeten Europese standaarden hebben over heel Europa. Dus, nee, ja, hè? Wie was dat ook weer? Um ik weet niet in welk land het was, maar Michael Moore, afgelopen week was er een documentaire over, uh, Michael Moore die gaat dan even kijken wat er eigenlijk in het buitenland allemaal beter is dan in uh, Amerika, en of je dat niet kan importeren. Weet je, wel een idee dat hij in Nederland oppikte bijvoorbeeld over drugs, zo weet ik wel, ik noem maar wat. Dat wil je allemaal importeren naar Amerika, en uiteindelijk kwam je erachter dat heel veel dingen gewoon uit Amerika eigenlijk naar het buitenland zijn gegaan, maar dat de Amerikanen het eigenlijk een beetje het, het, het, het zicht, uit het zicht zijn vergeten. Of oh, het zicht zijn ja, wij doen hun maatregelen, zij zijn ermee gestopt. Ja, zoiets. Ja. En ging maar in over, China op... hè, is 13,8 uur zie ik, dat ja, maar goed, die zijn altijd wel heel, dat is heel veel. Hè? Maar goed, hij had een land bezocht waar ze heel weinig huiswerk mee naar huis kregen. En ja. die scoorden heel erg hoog op, uh, ja, op, uh, ja, met de leerlingen dat ze het slagen. Okay. En ook het, uh, het voedsel op school werd ver, uh, Vers gemaakt. Dus hij was echt met verbazing. zat hij daar te kijken. Zo van. Hè? Wordt hij vers gemaakt? Lijkt wel of ik in een restaurant zit. Dat was gewoon de kantine van die school. Dus uh, hij kwam wel tot nieuwe inzichten. Dus dat is Michael Moore, moet je maar eens kijken. Afgelopen week was hij een paar keer op de televisie. Ook had hij een uh, leuk zegje over. Uh, Hillary Clinton. Hij is geen fan van. maar hij vindt het een beter alternatief dan Donald Trump. Ja. En hij uh, had heel veel. Donald Trump-aanhangers uitgenodigd. om naar zijn lezing te komen. Het was een leuke lezing. Ik, er, ik, ik heb hem anderhalf keer gezien eigenlijk. De eerste keer dacht ik. Mwah. Een tweede keer dacht oh, ik, er toch wel goede stukken bij. Goed, ja. Uh, nou, zo zitten het toch weer aan Amerika. Dat doen we even niet. We doen even een mappie muziek. En even kijken wat ik in godsam uh, opgezet heb. Oh, dit was toch het laatste stukje van Rabbi van uh, My Baby. Geen nood. Ik druk gewoon op de volgende plaat. Dit heb ik allemaal gehad tijdens mijn kussens. Uh, onze programmaleider. Het is wel rommelig, hè? Memory. Your lamb is burning holes. Recover the day. Bring it all home. Follow the blues just like the sun. Same Same vibe Mooi, oh ja. fuck <laughs> that I know you more fine Nothing me lie side Stay vibe be Must We scheunen de gitaar op de zaterdagmorgen. Heel fijn kwart voor negen geweest. Van Indie. Geen idee wat het betekent, maar het is een Deense band. Een metal band. En de band heet Full Beats. En het verwijst ook weer naar een Pokémon. En mocht je nou hier een grote fan van zijn. Net zoals uh, die Duitse band. weet je weer... Uh, uh, uh, Ik wil... Die band nou ook weer. Oh dan ben ik een heetje vreemd. Maakt het niet uit. Als je een fan bent van, ben, fan van, ben, van deze band... Een fan? Een fan? Als je ook een echte fan bent... Dan een ben, fan bent? Als je echt een fan bent en je houdt van deze band... Jezus Christus. Dan kan je namelijk je even aanmelden. Uh, Amsterdam Zuidoost, dinsdag 15 november. Dan spelen zij namelijk in Nederland. Op een dinsdag? Op een dinsdag. Oh, vind ik wel een nare dag. Dinsdag? Waarom is dat een nare dag? 15 november. 15 november. Oh. Dus uh, dan kan je daar... Ik uh, heb geen idee wat de kaartjes kosten. Dit is nog niet een heel erg bekende band. Ik zat laatst te kijken naar Placebo, waar ik wel een hele grote fan van ben. 50 euro, pannenkoek? Ja, dacht even, even niet. Ga je nog anders okay. eens even zoeken om je, om je leven te sponsoren. Rand de Buurt. Ik thuis wel. Ja. Oké. Okay. Ben je wel eens in het Leidsmuseum van Volkenkunde geweest? Leidsmuseum, nee. Leidsmuseum, Leids ja, in de buurt van de familie van nee, daar trap ik al een stuk, ik. ben er echt te lomp voor. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, maar de, de, ze blijken dus dat het Leidsmuseum van Volkenkunde... blijkt dus zes aquarellen van de wereldberoemde Japanse kussenaar... Katsushika Hokusai te bezitten. Die, die man leefde van 1760 tot 1849. Best oud geworden. Maar ja, ja. voor die tijd. Ja, zeker. Maar ja, de, de vooraanstaande onderzoeker Matthew Fork ging op zoek naar de tot nu toe onbekende maker van de werken. En het blijkt dus dat hij heel bekend is vanwege de houtsneeprenten... 36 gezichten op de berg Fuji, met als iconisch topstuf... de grote van Kanagawa. Maar ja, de, de, hij schijnt dus echt wereldberoemd te zijn. Maar het leuke is dat deze Japanner heeft dus deze zes schilderijen... Uh, 190 jaar geleden geschonken aan Philippe Frans von Siebold. En die was als arts werkzaam in Nagasaki. En die ging daarna naar Leiden. Nou ja, dit, die, die dingen zijn dus na zijn dood... Naar het we in gegaan. Oké, okay, maar wacht, is dit weer zo'n uh, gevalletje van. Oh, hij is weer ontdekt! Het schilderij van Van Gogh. Waar? In het Van Gogh Museum, in de opslag. Oké. Okay. Ja? Ja, nee, ik snap het. Dat ja, we waren hem helemaal vergeten. Ja. ja, toen kijk ik in de boeken. Oh, hier staat ook. We hebben nog een schilderij van Van Gogh. Hallo, dat is niet ontdekken. Ontdekken vind ik als je het erg op een zolder vindt. Weet je wel? Ja. Weet je aan laag stoffen. <lacht> en dan je. Wat is dit? Zie ik daar Vincent staan? Dan vind ik een ontdekking. Niet als je in dat magazijn kijkt van... Oh, ik ben ze me even vergeten. Nou, zullen we schrijven in de krant dat hij ontdekt is? Dus krijgen we extra klanten. Dat vind ik niet eerlijk. Ja, want net als met die oude plaatjes vroeger... had je toch het weeshuis van de hits? Ja. En, uh, ook zo'n plaatje van die was zo oud. Ja, zo'n oud. Ja, je, bent... nou, je, Wees helemaal, je helemaal vergeten hits, gewoon. Sowieso heel oud. Nou, wat ook heel oud is... en wat gisteren weer onder aandacht bracht... de. De treinkaping bij de punt, bij Omme daar in het uh, landschap. Met de trein En elke keer als ik ook ergens een trein halfweg het landschap zie staan, doet me daar aan denken. Dat ben je zo geprogrammeerd. Omdat dat, dat was de leeftijd dat de dingen heel erg indruk maakte in 1977. En van Goch, of van Goch, van acht, bijna hetzelfde. Die was gisteren bij uh, Nieuwsuur. En uh, die werd wel aan de tand gevoeld. Het is toch altijd nog bijzonder. Dan ben je onder de indruk van een man die de tachtig is gepasseerd. en zichzelf zo goed kan voelen, ook in hele mooie bewoording. Dat je eigenlijk denkt van. Moet je die man dan nog het vuur aan de schenen leggen om een, een bekentenis te ontfutselen? Of ja, eigenlijk wil ik toch ook wel weten wat er gebeurt. Want als ik naar de hondenkop kijk, de trein, dan denk ik, ja, die mensen zijn gewoon gefuseerd. Dat is gewoon vrij duidelijk wat daar gebeurd is. Ja. Maar hij zegt dan dit. Maar in mooie bewoordingen dus. Nee, niet deze. Dat was de trein die er ging. Het enige wat ik uit eigen wetenschap zeggen kan, daartoe heb ik niet uh, geïnstrueerd daarover, of iets in dergelijke zin heb ik nooit aan wie dan ook gezegd geïnstrueerd, dat je mooi verwoord, hè? Ja, hè? Dat was een mooi woord. oh ja, het gaat over iets heel serieus. Sorry, ik was even helemaal afgeleid. Hij had ik gewoon gezegd, uh, ik heb er niks mee te maken. Nee, hij heeft het? er niets van te maken. En maar je kan het inderdaad wat ruimer zeggen. Ja, nou ja het, ja, het is vrij heftig om te zien. En ook omdat uh, Den Island toen president was. En die heeft ook gezegd, het was eigenlijk ook gewoon execu executie. Oh, oh, dat had. was dat even vergeten dat hij dat ooit gezegd had. Uh, tien jaar later, of 87, was dat. Het is uh, een zwaar onderwerp en uh, de nabestaanden, twee nabestaanden van uh, de, de slachtoffers, van de, de mollikkers, hebben nu een, een uh, rechtszaak aangespannen. En ja, ik ben benieuwd. Ik denk niet dat ze het gaan winnen, maar het is wel weer goed om het in ieder geval niet te vergeten. Want ja, wij hadden beloofd een mollikse staat. Die mensen hebben gewoon potverdorie in concentratiekampen gezeten. Veertig jaar lang. Om maar, te wachten op die staat. Komt die staat toch? Bijna. Bijna. Hij is er nog steeds niet. hè? Nee, hij is er nog steeds niet. Nee, Israël, Israël is wel gemaakt. Waarom zij wel? Ja, en hun niet. Nou, omdat er daar meer mensen van waren, denk ik dan. Ja, nou ja. En of, omdat Engeland daar en meerdere mensen daar aan samen hebben gewerkt. Hè, dan alleen Nederland. Ja. Het, uh, ja, ja. het lijkt wel alles uh, wat, wat uh, met Azië betrekking heeft. Dat is echt een ver-van-je-bed-show, hè? Ja, ja, dat is zeker waar. Ja. ja. Maar goed, het is, is een zwaar onderwerp. Ik hoop dat ze eruit komen. En, eh, uh, ja, jeetje. Eh, sorry hoor. Nou, word ik eigenlijk afgeleid door het plaatje. Um, nou ja, genoeg erover gezegd. Ja, op Tijd ik voor muziek. Het, van denk, muziek. het doet denken aan uh, Curtis Mevel. Dat is het niet. Het is namelijk Next Worries, Anderson Peck en and Knowles. Hmm. I'm sure. domino's van uh, Pieter, Bjorn en John. Ja, John. John is toch al dood? Ja, John is al dood. Uh, Ringo ah. en Paul zijn er nog. En, uh, terwijl Paul eigenlijk al dood uh, werd verklaard, dat hij vervangen is door... hou uh... ze maar die vage lul van je toebak. Ja, sorry. <laughs> Niemand snapt er wat van. Maar goed, dit lijkt een beetje op uh, de naam van de Beatles. Pieter, Bjorn en John. De nieuwe single heet domino's. En straks draaien Ja, niks, worries. De Anderson, Pack en Nobles. Dat had ik aangekondigd, maar die kwam dus even niet. Ja, sorry. Ben ik nog geen opleiding. Ja, volgens mij toe, wel. Ik maak er af en toe nog een beetje een rommeltje van. Ja, ik ga ja. nu een berichtje doen gewoon over een Leidse jongen. Ja? Want uh, dan gaan we weer even... Gestaagd door. Ja. Er was een jongen die heeft in de nacht van donderdag op vrijdag... voor paniek gezorgd in Leiden. Want zijn kleding werd in de buurt van de voorschotenweg langs het water van de Korte Vliet gevonden. En de politie vreesde het ergste. De politie vond er een keurig opgevouwen broek en een paar schoenen. En in de broek zat zelfs een portemonnee en een telefoon. De hulpdiensten hebben gestart met een verzoekactie. Duikers en de brandweer en de ambulance werden gealarmeerd. En een vaarverbord werd slechts zelfs aangevraagd voor de Korte Vliet. Het bleek loos alarm. De jongen had de laatste trein gemist wilde lopen naar huis. En het ziet eruit dat hij onderweg een bouwplaats had aangezien... voor zijn slaapkamer. Het had kleren uitgetrokken... en was op de bouwplaats met een stapeltje stenen... als kussentje, lepeltje, lepeltje, gaat slapen. Ja. Vind je die bijzonder? Ja. Krijgt die jongen nou uh, de lepeltje. rekening voor de, uh, die hulpdiensten... de brandweer, ambulance, duikers? Het ja, okay. is echt verschrikkelijk. Een ja. vaarverbod. Ja. Ik vind het wel een bijzonder artikel. Dat hij denkt van, god, ik ben zo moe... Volgens mij zie ik mijn huis en dan gaat even, oh een oh Daar heb je een dak, ik ga slapen. Ja, lekker slapen. Zo. Geen paniek. Nee, geen paniek. Er nee, oh. was niks er dan. Gewoon lepeltje, lepeltje. Goed. Het is uh, zaterdagmorgen en ik kijk, vandaag gaan we nog even naar de Klettskant van Nederland. Goed. En het, de Klettskant van Nederland heeft vandaag echt een ontzettend lang en groot stuk over de zussen van Holler. Ik zag ze gisteren bij Ettian Leed ook een hele toespraak houden, zoiets. De, de, de zussen hebben nu een boek geschreven. En uh, daar staat alles in beschreven hoe een je jeugd was. Dat het een bizarre en gewelddadige jeugd was. Mijn vader natuurlijk. Die, uh, die, die werkte bij Heineken, Maar had een alcoholprobleem. Ook omdat je naar Heneke, daar, uh, ja, nou, Moest je dan meedrinken of, of zo geloof ik. En dat dan... had ook uh, lichamelijke klachten. Ja, bijna wel denk ik. En, uh, ja, en die moeder heeft ook met verbazing naar uh, het college toe zitten kijken. Zeg maar, hè? Mijn zoon die zo gewelddadig was. En het collega zit bij college toer. Dit is bizar. En is dat hem echt? Wat zit hij allemaal weer mooie praatjes te verkopen. Dus hij had echt zoiets. Nou, het man is echt helemaal in de war. Gewoon. En toen zegt hij: moet ook een gegeven moment. echt die zus. Toen ze met z'n twee naar college toer zaten te kijken. Ja, het komt misschien ook wel een beetje vader een keer een klap op mijn hoofd hebt gegeven en schop in mijn buik. En toen hebben ze misschien ook wel Willem beschadigd, waardoor hij zo raar is geworden en zo crimineel is geworden. Nou, nou ja, een heel verhaal in de krant. Drie pagina's over het verleden dus van Willem Hollerder met de zussen. Wel interessante materie. En waarschijnlijk zit hij nu ook wel vast. En ze hebben het ook allemaal weer dat uh, uh, ver verklaringen afgelegd, die zussen, om hem nog hier al een tijdje vast te houden. Willem Olleiden, want het iets dat ze zes moorden aan hem toe bedichten. Dat hij dat gedaan en heeft. Aan hem toe En dan zie je ook foto's van want Cor Hout en uh, Willem dan op, uh, op vakantie. Terwijl Cor Hout net een uh, aanslag heeft overleefd. Overleef. En die aanslag is door Willem gedaan. Maar dat wist hij nog niet. Oké. Okay. Als vrienden op vakantie. Gezellig. Ja, oh, wat erg hè. Ja, het, is het is inderdaad slapen met uh, Sleeping with the Enemy. The sleeping he, with that... the Enemy. Oh. Echt, als je dat allemaal <laughs> leest, dat is, uh, daar, word, ja, daar word je echt blij van. Ja, goeiemorgen. Straks naar tien de, de overzicht wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Het is vandaag 5 november. Een stukje geschiedenis zit er weer aan te komen. Uh, heb jij ook nog wat leuke dingen uit de geschiedenis? Ik heb wel wat, wat op... gezien, ja. Oké. Okay. Nou, ik heb onder andere ook wat verjaardagen en nog veel meer leuke dingen. Ik zit de tijd een beetje te rekken namelijk, want we hebben helemaal geen, geen ruimte eigenlijk meer voor een stukje muziek te gaan draaien. Maar het is wel, we zitten wel enorm te genieten van het mooie weer nu even. Ja. Ik had het echt niet verwacht genoeg, want het, ik werd wakker en hoze, hoze. Ik dacht, oh my god. ja. Ik heb echt de auto even langs de kant gezet. Ik denk, ik ga het niet erdiep, ja. maar uit de wijsen trekker niet. Nou goed, we dus spreken je zo aan de andere kant met de nieuws. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws.